Voordat ik niks meer van je vind, maar wij zijn het soort mensen dat ons goed mee. Tjing dat is. Uh... Ik ken uh, Roos Rebergen van Roos Beef al heel lang. Want ik vroeger speelde ik met Krang altijd op het festival De Koeieneur in, in Dieren. Dat was een boerderij uh, en daar hadden ze een uh, festival. Met Johan. De familie Rebergen was een artistieke is, is een artistieke familie. En die hadden dan een popfestival op hun boerderij. En daar speelden allemaal heel alternatieve bandjes. En Roos was de dochter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 Maar ik heb zelfs al gelezen dat George Harrison uh, zijn ogen ook geopend werden door het gebruik van de LSD. Ah ja, maar de dat is leven toch wel anders gewoon, ja. Ja, maar ja, er en zijn natuurlijk weet, problemen. Je, je kunt jezelf daar ook enorm meer in de problemen helpen. Want ik heb ook ja. wel eens mensen ontmoet die in de jaren 60 een LSD-trip hebben genomen en er nooit meer uit zijn gekomen. Nee. Dan blijf je in een psychose hangen. En ik, ik, ik, ik, ken je of, ik weet niet of je woord kent bij Amsterdam, dat ja. gekraakte dorp. Nou, daar loopt een man rond, die loopt in een zijn blote kom met een baard van een meter.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 avontuurlijke muziek levert het ook op, maar ja, die man raakt wel voorkomen van het in het af, ja. en van het padje af. Ja. Ja. ja, dat is dan de prijs die je betaalt. En de gemiddelde luisteraar interesseert zich daar niet voor, want die denkt gewoon wat een raar nummer. Ah, notleen, zo begin je toch geen muziek? Oh, no. <laughs> nee. ja. I'll soul.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 150 jaar elektronische popmuziek. <laughs> maar het is natuurlijk, uh, uh, uh, dat gaat over waar hij uiteindelijk later in beland is. Boer die Roger Dus is natuurlijk nu op dit moment een beetje aan het doordraaien met zo'n Die is ook zo'n ja. padje af, maar ja, ik weet niet of dat door de drugs is of <laughs> door de politiek gezien. Te te de, de, de. De, hij is ja. inderdaad politiek, ja. Ja, ja. Hij is natuurlijk, maar. maar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 Ja, dan op een bepaald moment, dan verzeil je ja. wel in een heel Ja. wel een hele bijzonder uitleg, ja. ja. <laughs> nee, maar kan het zijn dat ook die, die interne inspiratiebron dat wel dat een keer opdroogt? Dat bij, bij, bij, bij sommige artiesten? Ja, ik denk het wel. Maar dat, ik denk vooral dat, dat het risico dat het opdroog vooral uh, uh, ontstaat als je uh, vast probeert te houden aan succes. Terwijl dat natuurlijk gewoon funest is voor elke artiest. Succes is gewoon verschrikkelijk.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 ...geformeerd wordt in plaats van een Klopt, beetje. Ja. Ja. En dan Geurlijf heb je 20 man eigen. personeel... ...en dan heb je vrachtwaars, heb je trailers... Ja. ...heb je podia die op verschillende momenten... ...op meerdere plekken in Europa opgebouwd worden. Ja, ja dan, dan is het een miljoenenbedrijf aan het worden. En dan heb je verantwoordelijkheid... ...en dan moet je daar... Uh, uh, ...naar gaan handelen. Ja. En, en dan zit je thuis en denk je van... ...hoe moet ik in godsnaam dat commerciële succes ja, herhalen. Ja. Ja. Ja. Er zijn ook artiesten die daar doorheen breken. Hè? Dus een uh, David Bowie die... die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 times a solitary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 Overtuigd genoeg. Ik vond te weinig rock roll en roll. En, en uiteindelijk is het natuurlijk gewoon flauw. Want iemand die geen rock roll, en roll is. Ook, uh, moet, ja, maar moet ja, hij ook. was geen rock en roll en zal nee. het ook nooit worden. En dan moet je hem dan ook niet gaan verwijten. Nee. Dus dan, nee. Bij deze, de deze bied ik de hierbij mijn excuses aan. Want ik vind uiteindelijk een van de uh, uh, uh, uh, hele belangrijke muzikanten die wij op dit moment nog hebben. De, de, de muzieksoort die hij maakt, het is hartstikke.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 linkserland. land. <laughs> Knetterlinks? Ja, dat is waar helemaal. <laughs> nee, maar dat wordt ons nog altijd verweten dat, het, dat, het, dat, het, dat Nederland Knetterlinks is, terwijl ik al dertig jaar ff, zie dat het ding overgesteld is. Ja, ja. En we maken gewoon klassieke fouten die elk volk iedere keer opnieuw maakt door elke keer de schuld bij partijen te leggen die er helemaal niks aan kunnen doen, Maar ons ongeluk wordt door onszelf veroorzaakt. Niet door anderen die er helemaal niks nee, mee te maken hebben. kiezen natuurlijk, ja, met z'n allen. Ja, ja maar ook door de de onderling. Bedoel, kijk, waarom zijn zoveel mensen in het probleem gekomen... dat iets als wonen gewoon onbetaalbaar is geworden? Maar ja, wie verdient er aan wonen? Andere Nederlanders. Er zijn toch, ik weet niet veel Nederlanders... die ja. schatje die rijk zijn gewoon door de verhuur van woningen... die vroeger gewoon uh, uh, bijna voor niks ja, klopt, werden verhuurd. Ja. Ja. En dat is toch ook gewoon...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 In Caprera, ja. Ja, ja. ja, ja nee, natuurlijk. Dat is niet het meest linkse bolwerk van nee. Nederland. Nee, nee, maar toch. Maar theater maken kun je overal. Ja. En, ja. en er liep niemand weg. Nee, nee. En, en uiteindelijk... Uh, en dat is dus ook waarom humor zo'n enorm goed transportmiddel is. Als ik mensen aan het lachen kunnen, kan maken... dan zijn ze ook bereid om te luisteren. Ja. En, en dan, dan kun je ook een heel links verhaal vertellen uiteindelijk... die heel rechts begint... En je moet mensen een beetje lokken. En op een, op een bepaald moment dan zijn ze hun uh, uh, verdediging kwijt. En, dan, en dan, dan doe je er eens een keer iets, iets links tussendoor. Dat ze denken, hoorde ik dat nog goed? Ik krijg wat reacties van mensen van... Deze man dit is een linkse, uh, verschrikkelijke man. Maar ik heb me helemaal rot gelachen Ja, dat vind ik leuk. Ja, ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja. ja.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 Goddamme donker, goddamme leg Goddamme dwaal, goddamme de weg Goddamme het wetten, goddamme het heuf Goddamme miva, goddamme geluf. Goddamme weer blut, goddamme weer dikke Goddamme i, goddamme ikke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 Ja, dat, dat maar ma wel vanuit je eigen overtuiging natuurlijk. Ja, ja ik zal nou, er nooit voor het... weglopen. Nee, maar het nee. is natuurlijk best lastig. Want ik ben ook al heel lang columnist. En, en de sfeer is wel echt gewoon uit de hand aan het lopen. Want ik word echt ook heel vaak gewoon echt bedreigd door mijn geschreven ja. woord. Ja, ah, als, en dan ah, Vooral ja, als je ja. schrijft over ja. partijen als Forum voor Democratie of de PVV. Ja, dan krijg je meteen op, op al die sociale media echt een storm over je heen van, van dood... Echt waar, ja. Doodbedreiging. Toch, ja. En ja, daar word je echt gek van. Het is net alsof mensen de hele dag alleen Maar wat alleen doe je ermee? Ja, Neem nou ja, je het mee of ga je... Ga je ja, de allereerste ontwijken. keer raak je gewoon helemaal in paniek natuurlijk. denk je van, ja. van je adres wordt gedeeld. Ze gaan je Ach, uh, uh, uh, ja. oh, familie, ja. en je, je krijgt overal uh, bedreiging. Maar dan, na drie dagen is, is het voorbij. En de tweede keer blijkt dat het inderdaad drie dagen duurt. En dan is het voorbij. Want dan hebben ze een nieuw slachtoffer. Van Zo ziet die wild in elkaar.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 toen hadden ze het over de nieuwe Joden. En ik denk van, nou, ik ga dan een column overschrijven. schrijven, in het schoot mij gewoon in het verkeerde keelgaat gaat. Dus ik, nou, dan doe er ook een concentratiekamp bij. Gewoon echt grotesk. Tot ik, ik het explodeerde ja. gewoon de gedachte. Maar die mensen, die dachten dus echt dat ik ze in een concentratiekamp wil stappen. Ze snappen niet meer dat ze zelf de aanleiding waren om die column te schrijven. Ja, dan houdt het toch op bepaalde ja, moment. Ja, maar ja. kennen ze je dan niet? Of, of, of nee, maar die mensen, die, heel, die... die hele wereld, of, die online. Of worden ze wereld door iemand van, nou, daar staat nu Je hebt een aantal mensen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 die, die is gewoon in staat om uh, uh, uh, met één Twitterberichtje 10.000 uh, uh, van zijn volgelingen op het goede spoor te zetten. Te zeggen oh. van, die André wel, die deur niet. daar moet jullie nu achteraan. Dat zegt hij niet, maar op het moment dat hij een Twitterberichtje ja, ja. plaatst van, ja. lees nou eens wat deze linkse schoft nu weer zegt. <lacht> ja, dan is het natuurlijk gewoon ja. Ja, ja, ja, uh, ja, ja. voor de rest alleen nog maar inkopen. Ja. En word je daardoor geremd?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 Maar goed, even een vrolijk liedje tussendoor. <laughs> ja, ja. De, de, de presentator van dienst denkt van, voordat iedereen thuis in een depressie raakt, even wat leuke muziek. Ja. Junkie? Of ja, ja, goed ja. leefde? Of nou zorgdeel? ja, wel, wel een lied uh, waar wel mijn enorme liefde voor de taal uh, in, uh, in terecht is gekomen. Gaan we voor de liefde? Nee, voor, hij wacht... Goed liefde? Nee, Junkie? J junkie, junkie, junkie, junkie, junkie, junkie. Ja, dat okay. ja. Junkie, ja. Junkie, we daarna Leefde. Ja. En dan, euh, nou, dan is er nog één luisteraar. <laughs> Ik ben een zoon van het lied, en kind van het akkoord. Ik ben junkie van de talen, verslaafd aan het woord. Ik zet de pen in mijn vlees, spuit mijn armen vol in. De taal door mijn lichaam, totdat het lekker klinkt. Een vis op een kind overboord. Ik ploeter door de taal, ik ben man van boot, ik sta te trillen. Ik ben in mijn vlees, vul mijn hart blauw Ik kan me niet schijnen, wat de buurt van me zegt, ik ben een en een dief, slaaf en een knecht. Junkie van de taal en voor aan het woord En regels en ik slaap onder een krant. Ik drink van ieders lippen en ik lees in elke hand: een fiets een paard, mijn koninkrijk voor wie het over heeft. Een woord voor deze blinde man die in de leeft. En de muis Ik kan zo van het lied hellen. Kind van het akkoord in Benne. Junkie van de taal en verslaafd. you <laughs>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 Ja. Dus en dan, en dan, ja. ik heb al dan zit een ziekende traan over de wangstroom. Ik denk van, oh ja, heerlijk. Kijk, ja. leuk maar het. je hebt ook geen podiumangst, dus? Nee, nee, nee. nee helemaal nee, niet. Nee, nee. Ik, wat dat, maar en je, dat, je krijgt dat, ook ik, alles mee uit de zaal. Dus, uh, dat ja, maar dit is ook, is wel in de loop der jaren heb dat, ik dat wel moeten leren. Want ik, ik, ik ben eigenlijk wel een vrij autistisch en ook wel gediagnosticeerd autist in dat soort dingen geweest. En eigenlijk wel een klein beetje niet echt heel ernstig, maar ik had in het begin helemaal niet in de gaten dat het publiek was.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 Gods beeld, doet zand, doet stof, doet leeg Werd hij op de knieën vallen, Ja, met een eigen ego. De bangeloze knutsel. In wie beet elke god zien, camouflage. Den van ons is maagdelijk wit. Heb geen vrees voor deze lucht, hem arm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 Is dat het ah, maar, dat is wel maar dat is echt onwaarschijnlijk. Maar daar heb ik ook Lowlands en noord Jazz op al die festivals, de Zwarte Cross. En als je je goed 20.000, 30 30.000 man helemaal op hetzelfde moment omhoog uh, ja? springt. En, ja, ah, dat is echt wel te gek hoor. Oké. Okay. Ja, alleen dat word ik. Uh, ik zal niet ontkennen dat dat soort succes ook best wel zo'n aangename kant heeft. Maar de Zwarte Cross bijvoorbeeld. dan dan heb je dat op het hoofdpodium en dan zie je dat 20.000 man helemaal uit een plaat gaan. En vijf minuten later sta ik op het theater bij er een column voor te lezen voor ja. 50 man. En eigenlijk is dat stiekem net zo leuk. Ja. Nou mooi, maar... dan gaan we met dat nummer eindigen. Dan gaan we een beetje een eind maken. Ik heb nog één vraag. Waar ben je trots op? Ja, uh, nou, eigenlijk alles bij elkaar wel. Ik ben ik wel trots op. Ik, ik vind het altijd leuk om dingen te maken. Zoals met Fratsen zijn we begonnen met de...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 We we allemaal eilandbewoners, zie wat de man met zijn ruimte kan doen. Ik heb wat schuld, maar met mij gaat het goed. Typhoon van de groep, oké, okay, leven weten. Voor spijt is er nog ruimte tijd genoeg.